Troebel is de diepte. Troebel is de diepte die geen diepte is, maar voeling van de snelheid, van de draaiing van de aarde moet verhullen dat het centrum steeds het centrum en de handen steeds de handen. De handen steeds de handen en het maken, steeds het maken en het leven, steeds vergeten. En hun pieken en het bloeden van de schrammen in de dalen en de tranen van verbeten, steeds weer klimmen en niet weten dat daarboven niet naar boven, maar opzij is. Boven niet naar boven, maar opzij zijn alle mensen steeds hetzelfde, ook de oma en haar oma steeds weer klimmen en het bloeden in het stokken.